De regering wil het roken terugdringen door, het, door verpakkingen onaantrekkelijk te maken. Australië is het eerste land ter wereld dat overgaat op de neutrale pakjes. Het weer vrij zonnig, temperatuur tussen 26 graden in het noorden en 30 in het zuidoosten en oosten. Tegen de avond vanuit het zuiden onweer, kans op windstoten en hagel. Blijft zonnig zomerweer met morgen temperaturen rond 24 graden en in het weekend tot een graad of 30. ANWB ah, Even verkeersinformatie. De nasleep van ongelukken op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Eckersweijer en Best West staat 4 kilometer. De rijstroken zijn weer vrij. En vanuit Den Bosch op de A2 naar Eindhoven tussen Bokstel Noord en Best West 5 kilometer. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Een hele goedemorgen. het is woensdag, het is 15 augustus. De hamsterweken die moeten beginnen, dat vindt LTO Nederland. Omstreden wet in Australië, we hopen zo ook Sander van Horen nog even te spreken. Die is in Damascus en daar is een explosie geweest. Het gemeentehuis in Waalre wordt gesloopt en we hebben de discussie over de langstudeerboete. MUZIEK want die lang die kan van tafel. Dat zei CDA-lijsttrekker Van Hasma Buma gisteren... tijdens het eerste lijsttrekkersdebat bij het Utrechtse Studentenkoor. De maatregel bepaalt dat een student ruim 3000 euro boete moet betalen... als hij meer dan een jaar vertraging oploopt. Boete zal gaan gelden vanaf 1 september. Maar nu al wil een meerderheid in de politiek er alweer vanaf. Van Hasma Buma. Wat mij betreft gaat de lang voor studenten verdwijnen. Maar het CDA wil daar wel iets voor terug...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 Australië grijpt terug naar een omstreden wet van een oude premier. Het heet Offshore Processing. En, uh, het gaat over het deporteren van bootvluchtelingen naar kampen op eilandjes ver uit de kust. Het lagerhuis in Sydney heeft vannacht die omstreden wet aangenomen. Correspondent Robert Portier is in Sydney. Robert, we hebben gisteren een gesprek gevoerd over die uh, vluchtelingen, die bootvluchtelingen uh, die zoek waren uh, geraakt voor uh, de kust. Eigenlijk is de conclusie van de inleiding, ook die ik net heb voorgelezen en van het debat bij jou in Australië dat Australië de toestroom niet meer aankan. Ja, dat is absoluut het gevoel dat men hier in Australië heeft. Uh, het is, uh, gisteren was niet de, de eerste boot. Tot nu toe hebben zich 7000 mensen gemeld bij Christmas Island. Dat is een record dit jaar. Uh, en die mensen worden allemaal opgevangen op één plek... dat Christmas Island waar ik het net al had... en de detentiecentra daar zijn gewoon overvol. En dus wil Australië op zoek naar andere plekken... maar die plekken moeten wel buiten Australië zelf zijn. Want, vindt men... Die bootvluchtelingen, dat zijn mensen die eigenlijk niet volgens de officiële regelingen naar ons land proberen toe te komen. Die moeten we niet belonen door ze alvast in Australië te laten zijn. En vandaar dus dat ze op zoek zijn gegaan naar andere plekken en die nu hebben gevonden. Even nog, hoe is het met die, met die boot? Want gisteren was daar veel onduidelijkheid over. Is, is daar al een teken van leven gevonden? Nee, er is nog steeds veel onduidelijkheid over. Inmiddels hebben zich al wel twee andere boten gemeld in Christmas Island. Dus het gaat op dit moment ook uh, snel. Maar die 67 opvarenden, ja, daar wordt nog steeds voor gevreesd. Ja. Wat voor plekken uh, denken de Australiërs aan om ze naar uh, toe te voeren? Of, of, ja, het woord deporteren klinkt zo hard, maar mag ik dat dan gebruiken? Ja, dat mag je absoluut gebruiken. Want er is geen enkele vrijwillige keuze of je daar nu wel of niet naartoe wilt gaan... Uh, de twee eilanden die Australië hiervoor heeft uh, gevraagd... dat zijn eilanden die in het verleden ook al zijn gebruikt. De ene heet Nauru en de andere heet uh, Manus Island. Uh, het zijn eilandjes die diep in de Pacific liggen... waar eigenlijk helemaal niemand naartoe kan komen en je wordt daar ja, min of meer gevangen gezet. Er is altijd veel kritiek geweest op het gebruik van die eilanden. Uh, niet in de laatste plaats vanwege de omstandigheden daar. Uh, de mensen zaten in uh, krakkemikkige accommodaties. Uh, op Manus Island bijvoorbeeld heeft één gevangene... een jaar lang helemaal alleen in de gevangenis gezeten. Uh, het andere gedeelte is natuurlijk dat die vluchtelingen... geen toegang hebben tot uh, mensenrechtenactivisten, tot advocaten... en eigenlijk volledig zijn overgeleverd... aan de grillen van de autoriteiten... En dat is ook de reden geweest om hem af te schaffen. Ja, want het is dus uh, inderdaad... eerder uh, waren ze er al onder een oude premier... maar de nood is zo hoog gestegen... of het politieke debat is zoveel dat Australië erop teruggrijpt. Ja, klopt. Kijk, het pikante aan deze situatie is dat premier Gillard... in de regering zat die destijds die Pacific Solution heeft afgeschaft. Die zeiden van dit kunnen we niet doen met de vluchtelingen... die uh, hulp zoeken bij de Australische overheid... Daar moeten we niet mee doorgaan. Maar het probleem is dat die bootvluchtelingen nu in recordnummers, naar, in recordaantallen naar uh, Australië toekomen, dat er mensen op zee verdrinken en dat ze eigenlijk er niet in slaagt om een andere oplossing te verzinnen. Ze heeft het geprobeerd met Timor, ze heeft het geprobeerd met Maleisië. Dat liep allemaal verkeerd af. En dus moet ze nu haar toevlucht nemen tot de bekende eilanden Nauru en uh, Manus. Nou ja. Dat is vervelend voor haar, maar aan de andere kant, ze moet wel... want de verkiezingen komen eraan over iets meer dan een jaar... En ze staat er bijzonder slecht voor in de peilingen. Dit is een hoofdpijndossier en ze kan de kritiek missen als kiespijn. Dus vandaar dat ze gekozen heeft voor een praktische oplossing. Robert Portier, dankjewel, vanuit Australië. Gaan we nog even naar Sander van Horen in Damaskus. Sander, we spraken hier eerder in deze uitzending... en toen was er een enorme explosie te horen... net voordat we het gesprek begonnen, niet ver van jouw hotel. Jij bent op informatie, op onderzoek uitgegaan. Wat weet je ondertussen? Um, ik heb uh, tegenover die aanslag gestaan. Daar zit het, uh, uh, tenminste als we ervan uitgaan dat het een aanslag is. Maar alles lijkt er wel op. Want het is een gebouw van uh, uh, de militairen. Uh, een beetje onduidelijk wat voor een gebouw. Sommigen zeggen het is gewoon een opslagplaats. Anderen zeggen het is het gebouw van de stafchef van het uh, Syrische leger. In elk geval op een binnenplaats stond een kleine benzinetanker. Die lijkt uh, ontploft te zijn. Dat zou die enorme hoeveelheid rook en die uh, zware klap verklaren die ik gehoord heb. De achterkant van die benzinetanker tanker Die is helemaal naar buiten gebogen. Um, daarnaast staat een kantorengebouw van vier verdiepingen. En daar is op de tweede verdieping brand, zag ik. En daar zijn de ramen naar buiten geslagen. Ik ben geen uh, explosieve deskundige, maar uh, een beetje als ik dat beeld uh, bekijk... lijkt het niet waarschijnlijk dat dat veroorzaakt is door die eerste explosie. Dus ik sluit niet uit dat er binnen in dat gebouw... nog een tweede, kleinere explosie geweest is. Ja, want als ramen naar buiten zijn geslagen... dan denk je inderdaad dat de kracht van binnen komt. De kracht van binnenkomt, dat zou nog via een zijraam kunnen komen van die eerste explosie. Maar de ramen op de eerste en de derde verdieping zijn nog heel. Um, we hadden het eerst over de VN, de VN-waarnemers die ook in de buurt zouden verblijven. Um, heb jij daar enig zicht op of het daar iets mee te maken zou kunnen hebben? Ik denk het eerlijk gezegd niet, want uh, het is aan de overkant van een uh, smal straatje. Uh, dat hotel is uh, heel licht beschadigd. Er zit een zware muur tussen uh, die ontplofte tanker en uh, dat hotel. Het is een militaire basis, dus dat is de afscheidingsmuur, zeg maar. En uh, het lijkt me meer voor de hand te liggen dat die basis uh, het doelwit was. Ik moet ook eerlijk zeggen, dat is een van de redenen waarom wij niet meer in dat hotel verblijven, maar uh, naar een ander hotel zijn gegaan, de vorige keer dat we in Syrië waren en dus nu weer. Juist omdat het aannemelijk leek dat als er een aanslag gepleegd wordt... ergens in Damascus dat het op zo'n militaire basis is. Nou ja. Precies om deze reden, deze reden zijn we dus uh, toen verhuisd. Nou, goed gezien. Maar uh, wat Valerie Amos, want daarom vraag ik dat ook. Ik bedoel, het is niet zomaar de Verenigde Naties. Ja, die is, zit in mijn hotel. Die zit in jouw hotel. Oké, okay, die was daar ja. niet in, uh, in, in de buurt. Die was daar niet. Die was al uh, op uh, pad aan een, een ander deel van Damascus. Dus zij heeft die explosie ook niet gehoord. Uh, ze is daar natuurlijk wel over op de hoogte gebracht. Over wat uh, daar gebeurd is. En uh, haar programma loopt ook enige vertraging op. Juist hierdoor. Dus de gesprekken met regeringsfunctionarissen. Ja, ik neem aan dat ze toch even wat anders aan het... Hoofd hebben. Als dit inderdaad het gebouw van de Stafchef is... ja dan, dan is dat natuurlijk een, een serieus doelwit. Uh, overigens, de berichten daar spreken over gewonden, geen doden. Maar dit is Syrië, dus de waarheid die is uh, zeker op de plek waar iets gebeurt... altijd uh, nou ja, het eerste slachtoffer. Dus of er inderdaad alleen maar gewonden zijn gevallen... dat kan ik op dit moment alleen maar uh, gissen. Ja, en is dit nu een ja, opleving? is misschien te vroeg om dat te zeggen. Maar het is wel opmerkelijk dat er nu weer een aanslag wordt gepleegd... na een periode van betrekkelijke rust in Damaskus. Zeker, de gevechten die vonden plaats in Aleppo natuurlijk. Maar ja, je kunt je voorstellen dat de planning intussen wel doorgaat. Het lijkt toch zo te zijn dat de gevechten hier in Damascus vooral gestopt zijn... omdat de oppositie letterlijk door de kogels heen was... dat ze zich strategisch hebben teruggetrokken. Aleppo is natuurlijk ook in, in omvang, in economisch belang... in feite een belangrijker doelwit dan Damaskus. Maar ja, Damaskus, dat is het Den Haag van Syrië. Daar zitten de regeringsgebouwen, daar zitten dit soort gebouwen... Dus dat die strijd ooit nog een keer naar Damaskus terug zou komen... Ja, daar liet niemand enige twijfel over bestaan. Oh, en als je wilt zien hoe het eruit ziet... want Sander heeft ook uh, enkele foto's genomen. Je mocht geloof ik niet meer foto's nemen, maar één foto. Ja, we hebben ook niet mogen filmen daar op die plek. Dus de beelden die je van ons zult zien, die komen noodzakelijkerwijs van een afstand. Alleen een Russische ploeg, vrienden van Syrië... en een uh, lokale Syrische ploeg, die mochten beelden maken. Goed, maar Sander, want dat was ik aan het vertellen, heeft die foto's getwitterd... en die komen ook uh, volgens mij straks op de site te staan van de NOS. Kunt u dat daar nakijken. Droogte, mislukte oogsten. Boerenorganisatie LTO, die pleit voor een grotere graanvoorraad... Daar ga ik zo over praten met Albert-Jan Maat, die is van die LTO. En Kees is van de ANWB met files. En die staan nog op de A2. Vanaf Eindhoven naar Den Bosch. De nasleep van een ongeluk. Tussen het Ekkersweijer en, en Best, 4 kilometer. De rijstroken zijn alweer een tijdje open. Ook vanuit Den Bosch naar Eindhoven loopt het nog vast. Bij Best West, 5 kilometer. Op de A16, Breda richting Rotterdam. Daar staat voor Zwijndrecht, 3 kilometer. En vanaf Rotterdam naar Breda op de A16 voor de Drechttunnel tunnel 2 kilometer. Er is een te, hoog, te hoge vrachtwagen bij de Drechttunnel. Dat wordt nu afgehandeld. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Kwart over negen. De gemeente Waalre begint vanmiddag met de gedeeltelijke sloop van het gemeentehuis. Bijna een maand geleden brandde het gemeentehuis af na een aanslag met twee auto's. Burgemeester De Wijkersloot aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanmiddag wordt begonnen met de, de sloop. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Wat gaat er vanmiddag gebeuren? Vanmiddag gaan we beginnen inderdaad met het uh, veilig maken in feite van het gemeentehuis. Het, uh, de publiekshal die zwaar beschadigd is, die wordt eerst afgebroken. Dan komen er de topgevels die uh, losstaan van het, uh, van het monumentale gedeelte aan de beurt. En daarna komt ook nog het gedeelte waar, het raad, uh, waar de, de raadzaal was aan de beurt. Zodat uiteindelijk er een gebouw is waar veilig naar binnen gegaan, kan worden gegaan om, uh, bin, uh, om spullen op te ruimen... Om, om dingen veilig te stellen enzovoort. Want dat kan pas als deze zaken weg zijn? Ja, dat kan eigenlijk pas als het, als het gebouw echt veilig is. Er zijn um, vorige week bij nadere inspectie ook op, op twee plaatsen... waar de brandgewoed heeft uh, kleine deeltjes de asbest gevonden. Dus er moet ook heel zorgvuldig nu um, schoongemaakt worden. En pas daarna kun je eigenlijk zeggen dat het gebouw klaar is... om ja, voor verdere bestemming eh, ja, verder ontwikkeld te worden. En verdere bestemming is dat helemaal slopen? Nou, dat gaat in de loop van het najaar natuurlijk een politiek besluit worden. Daar eh, zijn allerlei eh, variaties en, en scenario's voor denkbaar... Um, ik denk dat als ik ook burgemeester van Waalres spreek, in ieder geval de wens in het dorp zal zijn dat het, het prachtige monument herrijst. Maar nogmaals, dat is vooruitlopen op de zaak. In het najaar zal daar politieke besluitvorming over plaatsvinden. En als dat monument herrijst, dan uh, heb je natuurlijk ook nog wel onderdelen nodig van het oude gebouw. Wordt er dan zo gesloopt dat dat allemaal te, uh, opnieuw te gebruiken is? Ja, dat is, dat is juist waarom het ook even geduurd heeft. We willen zo min mogelijk schade aanrichten aan het monument en zoveel mogelijk van het originele gebouw natuurlijk in stand houden. Daardoor wordt alleen eh, twee of drie topgevels gesloopt... die om eh, bouwkundige redenen niet, niet gestut kunnen worden. De andere delen zijn zorgvuldig gestut, zodat dat bewaard blijft. Ja, nog daar komt dan uiteindelijk een politiek besluit over dit najaar. Even nog terug naar de oorsprong, naar de bron, die aanslag destijds. Heeft u al enig idee wie erachter zit? Vordert het een beetje met het onderzoek? Nee, dat is natuurlijk toch de frustratie. We weten, we weten niet waar het vandaan komt. Het onderzoek loopt en ik hoop dat daar de daders uit tevoorschijn komen. Ja, maar u weet niet of laat zeggen of ze op de goede weg zijn uh, of niet. Nee, dat weet ik niet. Nee, want dat is een zaak natuurlijk van het openbaar ministerie. Ja. Meneer de wijkersloot, nou ja, uh, sterkte vandaag met de ja. sloop. Dankjewel. Daag. De I was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 See you then. Morrison, een beautiful life. Nederland moet graan gaan hamsteren, als Europa dat tenminste niet doet. Dat zegt de land- en tuinbouworganisatie LTO. En dat allemaal naar aanleiding van de stijgende graanprijs. Albert Jamaat is voorzitter van de LTO. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat nou zo'n probleem, die stijging van de graanprijzen? Nou, voor ons, laat ik vooropstellen dat voor ons dat, uh, geen probleem is, want uh, de graanprijzen waren uh, structureel te laag. Maar we zien dat de G20 al bij elkaar gaat komen, dat er overal ja? in de wereld onrust is. En wij zeggen, dat moet je luisteren, mensen. Voor een uh, voedselzekerheid zijn stabiele boereninkomens. en ook redelijk goede, of goede boereninkomens. de meest essentiële voorwaarden. En begin nu, op het moment dat je in paniek raakt. niet als de prijzen stijgen, maar begin ook eens als de prijzen gewoon te laag zijn. D en, en, en dat betekent dat je nu alvast een soort voorraadje aan moet leggen? Je moet uh, daarmee vooruitkijken. want voedsel is wel iets meer dan het, uh, bijvoorbeeld energie. Nou, voor energie. We hebben een energiebeleid, uh, we willen heel normaal het geld reserveren om noodvoorraden aan te leggen. Uh, een land als Duitsland heeft bijvoorbeeld een jaar voorraad, geheime voorraden, wat graan betreft. En wat wij gewoon willen is uh, dat we beginnen bij de basis. <lacht> ja, u zegt geheime voorraden, maar toch weet u het. Ja, maar het heeft ook in die weld gestaan, maar ah. dat stond uh, dat er geen officiële uh, uh, communiqué was. Maar dat uh, het toegegeven werd dat er uh, maar ze hebben het wel. En, en u wilt dat wij dat in Nederland ook gaan doen? Wat ik wil is dat wij op een andere manier met voedsel omgaan. En uh, we moeten niet beginnen te piepen op het moment dat het begint te stijgen... en dat de graanprijzen eindelijk eens weer redelijk worden voor de akkerbouwers. We moeten structureel nadenken om we omdat we het voedseltekort in de wereld toe zal nemen. En het begint erbij dat boeren in ieder geval een voldoende rendement hebben. Dan zul je ook zien dat je in de toekomst ook... Krapte maar nou boerenprijs... heb ik de afgelopen dagen over dit probleem... met een aantal mensen, deskundigen ook, gesproken. En die zeggen allemaal, het is inderdaad een probleem. De prijzen uh, stijgen. Maar het zijn vooral de boeren in de derde wereld die er last van hebben. En wat wij er in Nederland van gaan merken. Ach meneer, een paar cent op het brood. Uh, dat is alles wat we van gaan merken. Ja, nou dat is ook een hele goede conclusie. Maar tegelijkertijd zien we wel dat de G20 op dit moment bij elkaar komt. We weten ook dat West-Europa een heel goed productiegebied is. En wij doen net als het in de wereld helemaal niets aan de hand is. En we weten dat ja, in, in één generatie... zal de wereldvoedselproductie met 70% moet stijgen. Kortom, koester je boeren... en zorg ervoor dat je de beleid opzet... dat je niet zegt van... ach, in Europa is ja. het helemaal is het geen probleem. Maar we hebben wel degelijk ook als Europa... een verantwoordelijkheid in de wereld. Maar toch snap ik u niet helemaal. Want u zegt koestert u boeren. Maar op dit moment stijgt uh, de prijs. Dus dan koesteren we de boeren, toch? Ja, gelukkig stijgen ze nu wel. Maar het is wel bijzonder dat een jaar geleden... de prijzen heel laag waren geen letter in de krant stond. Ja, dan krijgen we een debat over de media. Maar toen de prijzen laag waren... was er ja, toch ook, ben ook ben geen de de uh, de sprake de van die van, schaarste... zoals die nu gaat dreigen? Ja, maar het een houdt wel met verband met het andere. Uh, je kunt, als je op dit moment zegt... van, nou, er is een probleem, de G20 gaat bij elkaar komen... dat zagen we in 2008 ook. Toen zagen we dat alle reisexporterende landen... hun export op slot gooiden. Kortom, weer een paniekreactie, In plaats van te kijken van... hoe zorg je ervoor dat die productie op een goede manier blijft lopen... en dat telers ook een voldoende rendement hebben. En ons verhaal is, begin bij de boer... zorg voor stabiele en goede inkomens... zorg ervoor dat dat een urgentie heeft... en als je bang bent voor die tekorten in de toekomst... zorg ervoor dat je ook in wat mindere tijden... juist wat uit die markt neemt... goed voor die boerenprijzen blijven ze produceren... en je hebt tenminste een buffertje op het moment dat je echt een tekort hebt. Dat is ons verhaal. Maar dan nog iets. Want uh, op het moment dat u uh, graan uh, gaat hamsteren... dat vind ik wel een, een aardig woord, maar misschien moeten we een ander woord uh, gebruiken... dan ontstaat er ook een graanberg. En dan kom je weer in uh, laten we zeggen, datgene wat we vroeger wel in Europa hebben gehad... dat je een boterbergje had, een graanberg. Dat was toch ook niet goed? Nee, maar dat uh, was ook een andere situatie. En uh, nu man spreekt op dit moment over de Duitse graanberg... terwijl er daar wel een, bijna een jaar voorraad ligt... Uh, nu spreekt over de, de kernvoorraad die ook in de, in de Verenigde Staten achter de, achter de hand ligt. We moeten anders naar het voedsel gaan kijken. Het is geen kwestie van. Uh, we maken weer geweldig voorraad, want dat, die situatie zal niet weer intreden. Helemaal niet. Maar wat we wel moeten doen. rekening houden in de toekomst dat we vaker tekorten zullen hebben. Nou, en dat kun je op twee manieren opvangen. A. zorgen ervoor dat ook in mindere tijden. die boereninkomens voldoende blijven dat we ja, behoefte Dat heeft u blijft. een paar keer gezegd. En B. En B Zorg ervoor dat je strategisch nadenkt over bijvoorbeeld een paar maanden voorraad. Waarom hebben we voor drie maanden voorraad olie in Nederland? En waarom vinden we voor een gra graan dat een raar idee? Nou ja, u heeft het uitgelegd waarom we dat geen raar idee uh, moeten vinden. Ja. Meneer Maat, ik dank u wel voor het gesprek. Albert-Jan Maat was dat, de voorzitter van LTO Nederland. En dan iets waar ook graan aan te pas komt. Uh, we gaan het over brouwerijen. We gaan het over bieren hebben. Want uh, president Obama die lust uh, af en toe ook wel een biertje. Het is overigens geen geheim hoor. Maar hij zegt dat hij nu zelf ook een brouwerij in de kelder onder het Witte Huis heeft. En dat wist bijna niemand. Misschien is al dat graan daar wel voor nodig. Nou ja, Willem Post, we gaan met jou er dus eventjes ja. over praten. Hoe komt dit nou uh, weer uh, aan het licht? Ja, de bierbrouwerij. Chief, hè? Ja. Ja, hij, was, uh, hij was begin deze week in Iowa, op zo'n plattelandsmarkt, waar je allemaal van die gezellige steentjes hebt. En daar nou, dronk hij Budweiser. Heel verstandig, hè? want ja. je moet ook niet een deftig wit wijntje drinken, want dat appelleert te veel aan de stad. En Heineken moet je daar ook niet drinken, te, ah. uh, uh, uh. dat is te veel nee, Europa. American stuff, hè? Precies. En een van de mensen waar hij mee napraat, zei van nou, ik raak nog wel zin in een biertje. En toen zei Obama, wacht maar, ik loop even naar de bus. Die ze ook wel de, de Ground Force One noemen, zijn eigen prachtige presidentiële bus. En hij haalde daar. Ja, White House Honey Ale uh, tevoorschijn. En dat is dus een biertje wat uit het, uh, uit het Witte Huis komt. Ja, dat was natuurlijk Leven nieuws. En uh, ja, het was een heerlijk biertje. En ja, nou is er ook wel het verhaal van een paar maanden geleden. dat een oorlogsveteraan op bezoek kwam in het Witte Huis. en tegen Obama zei. Ja, mijn grote wens is toch om met u een biertje te drinken. Ja, en toen kwam er ook zo'n lekker biertje. Waarvan die man toen zei van, jeetje, ja, dit is wel heel erg lekker. En Obama zei heel trots, that's my own beer. Nou, dat is toch he, wel nieuws. Hij brouwt het dus ook echt gewoon zelf. Hij gaat daar zo met zo'n schort staan, zal ik maar zeggen. En een beetje staan roeren in de pannen wel wat hulp, hoor, van het personeel. En van Michelle, want er is ook een prachtig tuintje in het, uh, in het, in het Witte Huis. En, en, en, uh, allemaal groenten en zo. Maar ook een paar bijenkorven. Nou, het is, het, is, het is honingbier, zeg maar. Dus Michelle helpt hem mee. Maar het, het zou gaan om zo'n zo homeset, weet je wel, die je hier ook uh, kunt kopen. <tus> zo tussen de 60 à 200 dollar. Het eigen geld betaald. Want ja, uh, de, de, de Republikeinen kijken hier natuurlijk naar. Ja. Kijk, mag dat wel in Washington? Nou, het is procent legaal. Ah ja. Ja, ze dachten, misschien is het wel een bittere nasmaak. Eh, Daar wordt natuurlijk wel grapjes over gemaakt nu. Maar het schijnt een, een voortreffelijk biertje te zijn, Bert. Maar Willem, uh, ja, ja, ja, jij komt nog eens uh, ergens. Heb jij het al geproefd? Nou, je begrijpt natuurlijk wel dat het op mijn verlanglijst ja. staat... Ja, het ene waar ik nu ben achtergekomen is dat het in de Green Room, hè, dat al die, die kamers in het Witte Huis hebben een kleur, of vele van die kamers, daar zou zo'n biertje zijn uitgestald. Met ook zo'n prachtig etiket, alleen daarom zou je het willen hebben, met het Witte Huis erop afgebeeld. Dus ja, Obama is erg trots op. Ja, ik zou wel heel graag zo'n biertje willen hebben. Maar ja, Europeanen komen het Witte Huis niet meer in, of je moet minister-president Rutte zijn. En vanuit veiligheidsoverwegingen uh, mogen dus ook toeristen vanuit Europa, reizigers vanuit Europa of elders buiten. Amerika niet meer het witte huis in dus het wordt nog heel moeilijk om dat biertje te bemachtigen. Ik zou het wel weten als ik hem was. Ik zou het gewoon uitdelen op verkiezingsbijeenkomsten. Ja, dus we moeten we gaan naar Amerika. Ja, hij mag natuurlijk ook niet, weer niet de schijn wekken van... Ja, het wordt toch een soort van business. Nee, het moet een beetje een grapje blijven. Maar Obama zelf is er toch behoorlijk serieus over. Er is al Witte Huis kaas. Nou, Witte Huis groente. En we hebben nu dus ook Witte Huis bier. Ze worden nog eens helemaal zelf voorzien. Willem, de opdracht is duidelijk. Jij gaat naar Amerika, je scoort zo'n biertje... en je neemt er eentje mee voor de hele redactie hier... De maak hem zelf. Het is nou eens hem zelf. Sven, dankjewel Willem. Sven steekt ook al zijn vinger op. Sven, het lijkt me toch wel lekker hè, zo'n biertje uit dat Amerika zou ik wel willen proberen. Ja. ja, zeker. Goedemorgen, jongen. Morgen. Uh, waar gaan we het over hebben zo? Hoeveel mag een mensenleven kosten? Uh, dat is even een andere vraag. Ja, de kosten van onze gezondheidszorg die reizen de pan uit, zoals je weet, en dus ontstaat er een debat over de behandeling van patiënten en wat die behandeling mag kosten en of daar geen plafond aangesteld moet worden. Ja, zegt een hoogleraar zo meteen met een pleidooi en hij heeft ook uitgerekend wat een mensenleven dan mag kosten. De grootste economie ter wereld gaan proberen een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen. Ik praat straks met Gerda Verburg, de Nederlandse vertegenwoordiger bij de We hadden de het er net met Albert-Jan Maat uh, over. Hein? Misschien ja. is het wel een leuke vraag om inderdaad over die voedselvoorraden op die aangelegd Ik denk worden. dat zij dat geen goed idee vindt, maar ik ga het ervoor leggen straks. Uh, dat is vlak na Tine. Uh, Hugo Chavez, de president van Venezuela, krijgt een uh, geduchte concurrent bij de verkiezingen daar voor de eerst in uh, jaren en de uh, Russische Kozakken rukken op naar Parijs. <laughs> Hoe dat zo zit. U u zo? <laughs> zo is het. Goedemorgen in Nederland. Over een paar minuten bij de Kairo naar het nieuws met Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Damaskus is een bom ontploft bij een hotel waar veel VN-waarnemers verblijven. Volgens de Syrische staatstelevisie zijn drie mensen gewond geraakt. Onder zouden geen VN-medewerkers zijn. De bom ging afvlak naast een tankauto en die wagen stond op een parkeerterrein van een gebouw van het leger dat vlak bij het hotel in Damaskus ligt. En in alle dorpen, steden en langs alle fiets- en wandelroutes in Nederland... komen tappunten voor gratis water. De waterbedrijven en gemeentes werken aan een landelijk dekkend netwerk van tappunten... waar iedereen een flesje kan vullen met gratis kraanwater. Een soort moderne dorpspompen dus. De Vereniging van Waterbedrijven wil de komende jaren duizenden van dergelijke tappunten plaatsen. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? a de bij verkeersinformatie. Files op de A16 Breda richting Rotterdam. Zes kilometer tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht Centrum als was een vrachtauto te hoog voor de Drecht-tunnel. Vanuit Rotterdam naar Breda op de A16... staat tussen Knoop en Ridderkerk en Hendrik Ambacht 2 kilometer. En bij Dordrecht Centrum 2 kilometer. En tenslotte de A28, Zwolle Amersfoort, bij Leusden 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Zorgkosten alleen te beteugelen door met dure behandelingen te stoppen. Fransen krijgen bezoek van Russische Kozakken. Grootste landen ter wereld proberen een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is 2,5 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Ah. Niels de Jager is vanochtend in Katwijk. Meer dan 25 graden wordt het vandaag. Maar is een frisse duik nemen hier wel veilig? Antwoord op die vraag krijgt u straks. En reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Politiek Den Haag, dames en heren, moet het basispakket voor de zorg drastisch inkrimpen. Daarnaast moet de politiek een bedrag vaststellen wat een gewonnen levensjaar mag kosten. Alleen op die drastische manier zijn de kosten voor de zorg in de hand te houden. Dat is het pleidooi van professor Hein Blijgrot. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent gezondheidseconom aan de Universiteit van uh, Rotterdam. Klinkt heel makkelijk, een vast bedrag per gewonde levensjaar. Uh, hoe hoog is dat bedrag? Puh, dat is een, uh, een goede vraag die u stelt. Nou ja, dat u. Is een aantal jaren geleden uh, heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg... voorgesteld dat het 80.000 euro mag, mag kosten. Ja. Dat is waarschijnlijk wat aan de hoge kant nog. Als we dat hanteren, dan zullen onze zorgkosten alsnog enorm gaan stijgen. Ja. In het Verenigd Koninkrijk rekenen zo ongeveer met een bedrag van tussen de 20.000 20 en 30.000 pond. Ja, en wat kun je daarvoor doen? Wat kun je, ja, je kunt daar nog uh, redelijk wat voor doen hoor. Dat, uh, ik, ja, er zijn nog vijf behandelingen die nog steeds aan die, aan die grens voldoen. Zoals? Voor harttransplantaties, uh, uh, dat soort dingen voldoet er nog allemaal keurig aan. Dat, uh, ik bedoel, dat kost veel, maar het levert ook veel op in, uh, ja, in goede gezondheid. Ja, dus. maar, maar even concreet worden. Stel, uh, ik heb een, een ernstige ziekte, laten we zeggen kanker. Ik ben 83 en ik heb een uh, mainberg transplantatie nodig om weer beter te worden. Kan dat voor 20, 30.000 pond? Dus uh, laten we zeggen voor 60. 70.000 euro? Uh, zou ik niet precies kunnen zeggen. Weet ik niet precies. Weet nee. ik, ik weet niet precies hoeveel dat kost. En uh, nou ja, goed, het zal niet zo heel veel gezonde levensjaren meer opleveren. Dus, dus uh, ja, oh. de kans bestaat dat het niet aan die, aan die grens voldoet. De vraag is hoe je dat berekent. Nou, daar hebben wij over de jaren heen allerlei uh, methoden voor ontwikkeld. Dus we kunnen dat nu redelijk, redelijk betrouwbaar, betrouwbaar meten. De belangrijke vraag is nu of de, of de politiek eraan wil. Laat ik u nog even uitleggen wat, wat... Kijk, het idee achter dat ITM klinkt natuurlijk heel, heel kil en klinisch. Ja. Het idee is, we hebben een beperkt bedrag dat we aan gezondheidszorg kunnen, be, kunnen besteden... Ja. En, en het idee achter die methode, is ze zeggen, nou goed, voor dat beperkt bedrag willen we zoveel mogelijk gezondheid. Dat is het doel wat we ermee willen nastreven. En daar zijn die methoden voor, om gewoon te zeggen, nou goed, dit levert het meest op. En het is uiteindelijk, natuurlijk blijft het aan de politiek om te zeggen, goed, goed uh, volgen wij dat advies, gaan we uit van dat criterium ja of nee. Ja. Maar het voordeel als je dit soort methoden gaat gebruiken is in ieder geval dat de politiek duidelijk moet maken... als ze het niet volgen, waarom ze het niet volgen. Dat maakt het, hele, het hele beleid maakt het transparanter. Nou ja, ik kan me er een reden bij voorstellen. Namelijk, dit treft natuurlijk met name de wat oudere mensen. Nederland vergrijft en dat is een grote belangrijke electorale groep. En we, staan, en we staan aan de vooravond van verkiezingen. Dus partijen die zijn wel gek als ze dit gaan ondersteunen, toch? Of niet? Ja, dat vrees ik ook. Dat, dat, ik denk dat het vanuit het gezondheidszorgbeleid in ieder geval goed is om er serieus over na te denken... Maar het is inderdaad, de politiek ligt het er erg gevoelig. Dus ik denk dat het uh, in ieder geval tot 12 september. dat er geen duidelijke uitspraak over gedaan zullen worden. Nee. Maar goed, de consequentie is wel. als het uh, ooit door zal gaan. dat er een arts aan je bed komt. en tegen je zegt: uh, U bent het niet meer waard. Nou, zo, zo sterk gaat het niet. In de eerste plaats, het gaat met name om welke behandelingen stoppen in het basispakket. ja of, of, of nee. Ja, en, welke moeten eruit? Er is natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om je ook aanvullend te verzekeren als een verzekeraar bereid is die, die behandeling aan te bieden. Dus, dus uh, het is ook niet zo dat die behandeling helemaal niet meer mogelijk is. Het gaat er meer om wat stoppen in het basispakket, ja en nee. Ja. En het wat zou er nooit wat u betreft dat een uit arts... kunnen? Ja, ik zeggen, het gaat nooit zo dat een arts echt zegt van goed, uh, maar een arts, het zal wel zo zijn dat een arts zegt goed voor deze ziekte, het wordt deze behandeling vergoed en die behandeling wordt in principe niet door het basispakket vergoed. Nee. Maar ja, dan is, de, dan is de situatie dat mensen met geld... die zo'n aanvullende verzekering kunnen betalen... en zeker voor uh, hele uh, dure operaties bijvoorbeeld... zal die premie ook wel behoorlijk hoog zijn. Ja. Dus dat rijke mensen toegang krijgen tot die gezondheidszorg... en mensen die het niet kunnen betalen, ja, die gaan dood. Nou. Ja, zo Kijk, ik denk, ik, de, het basispakket zal altijd nog wel de belangrijkste dingen dekken. Daar ben ik van overtuigd. Het gaat meer om... Kijk, het gaat meer om... Vaak hebben we voor één bepaalde ziekte... Of als je kijkt nu wat er zijn de nieuwste medicijnen. Dat zijn vaak een beetje wat we noemen me-too medicijnen. Eigenlijk hebben we er al een behandeling voor. Ja. Maar een farmaceut komt weer met een nieuwe behandeling... waarvan ze hem beweren dat hij net ietsje beter is. Kijk, en het gaat ook vaak om, om die... ...behandelingen te nou ja, dat eigenlijk vinden we dat die niet voldoende extra gezondheid levert ten opzichte van wat we al hebben. Juist. Maar goed, dat zijn hele abride, ar, ar, ar, arbit, arbitraire dingen natuurlijk. Nou, dat niet. Dat is juist niet arbitrair. Als je gewoon zegt, goed, wij uh, als, als, als maatschappij zeggen wij zoveel willen wij betalen voor een jaar in goede gezondheid... Ja. En dan, hebben, dan zijn er in Nederland allerlei instanties die dat op een goede manier kunnen berekenen. Ja. En zeggen nou goed, kijk dit, dit kost het en dit ja. levert het op. En zeg maar politiek, ja. moeten we dat doen of niet? Ja, goed, u roept eigenlijk de politiek op om de moed te tonen wel uh, zo'n prijskaartje eraan te hangen. En om het basispakket in te krimpen, want u zegt anders blijft het gewoon onbetaalbaar. Als we het even wat concreter maken, wat moet er dan uit het basispakket wat u betreft? O, dat, uh, ja, dat, is, dat is moeilijk te zeggen op dit moment. Dan zou je moeten kijken van... Uh, ik heb niet precies behandeling in mijn hoofd. Gezegd. Nou ja, dat moet er nu op dit moment echt uit. jij ja, is in het verleden natuurlijk die discussie over die rollator. is bijvoorbeeld een voorbeeld geweest waar we gezegd hebben... Ja goed, dat kunnen mensen eigenlijk best zelf betalen. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Ja, je moet dan gewoon kijken naar behandeling wat... wat uh, kijk, het is een beetje ongelukkig dat die hele discussie nu wordt opgehangen... aan die twee, uh, die ziekte van Pompen en de ziekte van uh, Fabry. Ja. Want dat zijn wel hele specifieke gevallen. Het gaat om, om behandelingen voor... Hele zeldzame ziektes en, en uh, ja. ik denk dat je meer moet kijken naar juist wat dingen waar wel al behandelingen voor zijn, maar waar meerdere behandelingen voor zijn. Dan kun je zeggen, nou goed, we gooien die, die duren, die gooien we eruit. Juist. Goed, uw oproep is duidelijk uh, aan uh, Politiek Den Haag, namelijk toon de moed om uh, uh, een plafond in te stellen voor de behandeling van patiënten. Hoeveel mag een mensenleven kosten en vooral ook het basispakket inkrimpen, want anders dan krijgen we die kosten van de gezondheidszorg nooit in de klauwen. Klopt. <laughs> blij God, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Nederland wordt geteisterd door alweer een nieuw computervirus met de naam Dorifel. Hoe herkent u of uw PC het virus onder de leden heeft? Onderzoeksjournalist en IT-specialist Brenno De Winter heeft het antwoord. Dorifel is een virus dat eigenlijk meelift op een al bestaand virus. Dus mensen die het krijgen zijn in beginsel al. Geïnfecteerd en daarna verspreidt het zich via Word- en Excel-documenten. En kan het gebeuren dat je een bestandje opent en opeens toch het virus te pakken hebt? Je merkt het eigenlijk net als bij ieder ander virus eh, dat je computer soms wat raar doet, wat langzaam is of wat vreemd reageert. En dat je eigenlijk dat niet goed kunt plaatsen. Maar ja, zeker weten doe je dat niet. Uh, gelukkig slaan uh, sinds kort slaan antiviruspakketten aan en die melden dat je het hebt. Uh, maar het is ook mogelijk dat er varianten zijn die nog niet te detecteren zijn. Het is verstandig om in ieder geval naar de website www.surfright.nl. En daar is een programma beschikbaar om het kwaadaardige virus weg te halen. Al dus het advies en het antwoord van Brenno de Winter. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u dan vooral naar goedemorgennederland.nl voor de vraag van vandaag. Terug nu naar Katwijk. En daar is Niels de Jager. Het lijkt uh, bijna stilstaand water. De monding van de Oude Rijn bij Katwijk in de Noordzee. Maar uh, ja, hier, stroomt, of, uh, hier kan in ieder geval water stromen, toch? Absoluut. Als het uh, fors geregend heeft, de waterstand in het binnenland te hoog is... dan wordt door het Hoogheemraadschap het gemaal aangezet en dan uh, stroomt het hier fors. Burgemeester Jos Wienen van Katwijk... Dat is op zich nog geen probleem. Maar dat water heeft niet altijd de, uh, ja, de benodigde kwaliteit. Nee, het water wordt in principe gezuiverd, het rioolwater in Nederland. Uh, dus dan zou dit water ook op zich goed zijn. Maar als het fors geregend heeft, dan kan het zijn dat het riool het niet aan kan En dat uh, het riool overstroomt. En op dat moment uh, kan het water dus wel vervuilen. Want dat water is dan niet gezuiverd. Daarom werken wij heel hard aan... Uh, het scheiden van het regenwater van het rioolwater. Door dat te doen wordt het regenwater direct op het buitenwater geloosd... en is ook niet vervuild. Dan is er ook niks aan de hand. En wij proberen de uh, capaciteit van het riool te vergroten... zodat er meer water in het riool kan worden opgenomen voordat het gaat overstromen. Um, maar het blijft mogelijk uh, dat er uh, zo nu en dan toch overstort plaatsvindt... en dan kan het water vervuilen. Ja, voor de groene orde, dat is dus ja, weliswaar flink verdund... maar wel de, de, de poep en plas van de ledenaren. Uh, ja, uh, en van de andere mensen in het achterland. Maar uh, dat, dat risico blijft bestaan. Uh, als er fors geregend heeft en uh, er is sprake van een mogelijkheid van riool overstorten... dan wordt er door de provincie een waarschuwing gegeven. Van, uh, misschien is het zwemwater wel vervuild. Uh, dat vinden wij vervelend, want in de praktijk blijkt uh, dat dat eigenlijk meestal helemaal niet zo is. En het duurt een tijd voordat zo'n waarschuwing dan weer wordt ingetrokken, want dan wordt er gemeten. En dan blijkt dat het niet vervuild is en dan wordt die ingetrokken. Maar mensen worden wel onrustig daarvan, dus we hebben dat een paar keer gehad deze zomer. Ja, dat zwemwater, dat is voor u heel belangrijk, want uh, ja, aan de andere kant van die sluis zien we de Noordzee. Nu een mooi rustige uh, rustig horizon, nog niet zo heel veel badgasten, maar uh, dat gaat vanmiddag wel anders worden, meer dan 25 graden. En ja, al die waarschuwingen voor vies water is niet zo mooi voor u natuurlijk. En ik zie ook die uh, belangrijke blauwe vlag niet wapperen. Nee, dat klopt. En daarom hebben we um, wat betreft de waarschuwingen afgesproken met provincie en Oogheemraadschap... dat er een beter systeem wordt gehanteerd. Uh, waardoor je minder waarschuwingen hebt uh, als het niet nodig is. Uh, terwijl we wel heel zorgvuldig monitoren. Want mensen moeten wel zeker weten van als wat aan de hand is, worden ze gewaarschuwd. En dan wordt eventueel het water ook afgekeurd. Um, dat is één. En in de tweede plaats zouden we eigenlijk ook een lange termijn oplossing willen waarbij het probleem helemaal weg is. En uh, dat is dat het water niet hier direct voor de kust uh, wordt gespuit, maar met een buis uh, verderop in zee en dan is het hele probleem verdwenen. Dat lijkt me geen goedkoop, uh, goedkoop project. En dit zijn tijden waarin het, uh, ja dat soort dingen, daar is gewoon helemaal geen geld voor. Nee, wat het, uh, de oplossing betreft van het verbeteren van het rioolstelsel... dat gebeurt overal in Nederland op basis van plannen en ook langjarige financiering. Maar dat gaat niet snel? Nee, maar wij, wij zijn er hier heel druk mee bezig en uh, dat gebeurt wel uh, ten aanzien van die uh, pijp. Dat is een dure oplossing, dat heb je niet zomaar voor elkaar, ook in deze tijd. Dus uh, zover zijn we nog niet. Dat is wachten tot de crisis voorbij is. Ja, en uh, andere overheden met ons samen dat willen oppakken. Misschien gecombineerd met andere projecten. Uh, maar wij zijn er wel naar aan het kijken. Want we willen eigenlijk zo snel mogelijk die blauwe vlag terug. Zodat iedereen weet van jongens, het is ook echt uh, zeker uh, fantastisch zwemwater. De beste reclame voor Katwijk aan Zee. Zeker. Nou is het uh, vandaag uh, uh, hartstikke mooi. Wordt het uh, volgens de voorspellingen. In ieder geval qua temperatuur meer dan 25 graden. Is natuurlijk de grote vraag. Is het veilig om dit water in te duiken? Ja, Absoluut. Uh, het uh, heeft niet geregend. Het water uh, wordt voortdurend gemonitord. Het water is hartstikke uh, uh, veilig. Kunt u garanderen? Absoluut. En uh, ik uh, hoop dat heel veel mensen een, een lekkere duik nemen vandaag. Dank u wel. Graag gedaan. Allemaal naar het strand onder leiding van Niels de Jager. Straks de Russen komen naar Parijs. Maar eerst. 3, 2, 1, Go! Deze dag, 1975. De scheepvaart in ons land is stilkomen te liggen... door de blokkadeacties van de binnenvaartschippers... die op de belangrijkste waterwegen met hun schepen een dam opwierpen. Op 15 augustus, deze dag dus, in 1975... blokkeerden onze boze binnenvaartschippers... de belangrijkste waterwegen van Nederland. Staatssecretaris Michel van Hulten wilde het, be het beurtsysteem... waarbij schippers de beschikbare vracht verdelen... inruilen voor het vrije marktprincipe. Jan de Vries was vicevoorzitter van het actiecomité... en was erbij tijdens die roerige dagen. Alle belangrijke vaarwateren in Nederland werden afgesloten... door uh, binnenschepen, de schepen die daar in de buurt voeren of lagen... Die, uh, die hebben zich ineengesloten. en er kon er niemand meer door. Dat mag niet hoor. Dat is burgerlijke ongehoorzaamheid dat, Als dat gek werd, dan stonden zelfs ME-paraten. En die is ook hier en daar uh, wel opgetreden. Het heeft gelukkig niet echt tot veldslagen gelijk. Ik moet zeggen, zeeslagen. Maar dat. Uh, want ook de politie. die was hier niet op bedacht natuurlijk. en uh, aan boord van een schip dan is het toch een klein beetje moeilijker opereren... zeker als er een heleboel woedende schippen staan... als, uh, als in straatgevechten gevecht met demonstranten. En Sommige schippers die hebben natuurlijk hele zware verplichtingen... aan hun opdrachtgever, hè, aan hun verhaarden. Of zelf, als het uh, kan ook, hè, dat het schippers in loondienst zijn. Die moeten dan wel van hun baas. Nou, in een enkel geval is het gebeurd dat de schippers probeerden... Uh, daardoor uh, doorheen te komen. En soms lukte dat ook. Independent, independent. Zorg dat de sleeboot gestopt wordt over... Zuidpool, Zuidpool. Willen jullie zelfmoord plegen? Stoppen, mensen weg. Uh, ze zeiden dan, uh, nou goed, we willen in de blokkade komen liggen. En dan werd die blokkade een stukje opengemaakt. Want ze kenden elkaar zo'n beetje. En, uh, niemand die had gedacht dat het anders zou zijn. En als die uh, blokkade dan een stukje open was, dan voer men uh, vlucht door. Stel je moeder uit! Kno onze knoopploeg komt eraan? Maak je maar geen zorgen, jongen! We zullen je halen, waar dan ook! Kom naar de buurt, we zullen je halen, kap! Je komt naar de buurt, hè! De Tweede Kamer... Die heeft toen gezegd van nou, staatssecretaris, we stemmen niet in met je voorstel. Er moet nog maar wat anders gebeuren voor die binnenvaart. Toen konden de schippers uiteindelijk de blokkades opheffen. En toen zijn de schippers weer aanvaren. Jan de Vries, destijds vicevoorzitter van het actiecomité... over de blokkade van boze binnenvaartschippers deze dag in 1975. Like films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 learning the ways of the world one step at a time learning the love and the hurt the wrong and the right. Bobby Grant was dat, uit Australië, met A Song About Me. Het is 9 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. 23 Russische Kozakken zijn te paard onderweg van Moskou naar Parijs. Ze volgen de route die Napoleon 200 jaar geleden ook aflegde... maar nu in omgekeerde volgorde. Peter Dancoer, goeiemorgen. Goeiemorgen. Waarom doen ze dat? Nou, om nog eventjes duidelijk te maken aan Europa... dat het toch uh, ook in 1812 toch wel... Uh, het Russische leger uh, was dat Europa heeft bevrijd van de tirannie van, uh, van Napoleon. Want wij wilden graag toch wel even de geschiedenis naar onze hand zetten. <laughs> daar denken ze in Parijs denk ik iets anders over. Want ik meen toch te herinneren dat uh, bij de acte Triomphe uh, in Parijs... De, uh, de, de, versie, de Franse versie van de gebeurtenis als een overwinning wordt afgeschilderd. Nou ja, de twee grote veldslagen die er zijn geweest tijdens de Napoleontische... Ze oorlog in, in Rusland. Dat was de slag bij Baradino die op de Arte Triomf staat als de, als de slag om Moskou. Nou, die heeft Napoleon grandioos gewonnen. En op de terugtocht in oktober bij mij om de hoek bij Mala is er een tweede grote slag geweest. Uh, en die heeft Napoleon ook gewonnen. Die staat ook als de slag bij Mala Slavets. Uh, gegraveerd in de, in de Arte Triomf in, in Parijs. Maar ja, uiteindelijk zijn het natuurlijk wel de... De Russische weerselementen, klimatologische elementen geweest. die de grande armee van Napoleon. Uh, te, te ronde heeft gericht. Jazeker. Uh, Zomeruniform met de koud en terug uh, naar Parijs, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, maar de vraag is. Um, uh, of die Kozakken destijds, dus 200 jaar geleden. ook tot in Parijs zijn gekomen. Ja, dat is, dat is inderdaad het geval. En dat is allemaal niet zo leuk afgelopen voor, voor, voor, de, voor de Russen. Er hebben, in Frankrijk hebben, in elk geval het woord, hebben jullie ook het woord bistro als restaurant al overgehouden. Want die, die, die kozakken waren nogal ongeduldig. En die riepen voortdurend in Parijs, bistre, bistre, bistre. Dat betekent vlug, vlug, vlug. En uh, daar is het woord, uh, daar is het, uh, het Franse begrip bistro uit, uh, uit, uit voortgekomen. Oh ja. Maar uh, ja, die Alexander I. vond het eigenlijk helemaal niet leuk. Dat al die kozakken en al die Officieren van zijn leger daar maar rondhingen in Europa en in Parijs. Want die zagen daar toen al dat het leven in Europa toch wel heel veel verschilde. Net als vandaag uh, met het leven in, in Rusland. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de opstand van de decadristen. Zoals je weet, officieren in Petersburg die in opstand kwamen tegen, tegen Nicolaas I. Die was toen net overleden, maar tegen zijn broer Nicolaas I. Uh, die de tirannie herstelde en het venster op Europa, zoals het heette, weer helemaal dichtgooide. Ja. En ja, als de Asta Kroesakken nu willen laten zien dat het venster naar Europa weer open is... ...nou, ik heb daar een beetje met twijfels over. Zeg maar, er zijn dus 23 kerels die in, uh, um, laten we zeggen, kostuums uit die tijd op een paard klimmen... ...en dan naar Parijs uh, galopperen. Ja, daar hopen ze dan ergens in, uh, in oktober, hopen ze in Fontainebleau, daar uh, aan te komen... En, uh, en daar de Fransen nog eventjes te vertellen hoe het er erg zat met die, met die geschiedenis. Yeah. Uh, oktober is de grote feestmaand, ook in, uh, in Rusland, ook bij mij in Malaya -Slavets. Ik zit in het feestcomité, uh, zoals je wellicht uh, weet. En uh, wij gaan daar de, weer met internationale historici gaan we weer in de slag om uh, de wereld te bewijzen dat wij toch echt... ...de grande armee van Napoleon in grote veldslagen hebben verslagen. Ja. Ieder jaar doen wij dat dat, veld, dat. dat slagveld is nog steeds intact. En ieder jaar behalen wij de overwinning. Terwijl de geschiedenisboekjes ja. toch zeggen dat... ...ja, misschien was het een tactische overwinning van Alexander I. bij Maria geslaafd. Ja. Maar zijn leger is vreselijk in de pan gehakt door het leger van, uh, van Napoleon. Ja. En uh, ja, ja, Napoleon is natuurlijk ook gehavend uit die velswagen naar voortgekomen. Dus eigenlijk een padstelling, uiteindelijk... hoewel Napoleon natuurlijk uit Rusland werd uh, teruggedreven richting Parijs. Ja, hij moest wel, want hij had geen reserves meer... Ja. en hij moest wel terug uh, naar, dus... naar Parijs. Ja. Maar het leuke natuurlijk van alles is dat, uh, dat iedereen in Rusland... eigenlijk heimelijk Napoleon bewonde. Ja, dat past ook wel een beetje in de Russische traditie. Ik denk dat Poetin Napoleon ook wel bewondert. Abs absoluut. Ja. Hoe dat... autoriterder, hoe mooier. Ja, nog twee dingen. Uh, over dat feestcomité waar je het over had... sta je dan zelf ook in zo'n uh, 18e of 19e eeuws uniform op zo'n veldslag? Uh, nee, ik sta aan de rand van het, uh, van het veldslag op de plek waar Napoleon heeft gestaan. Als Napoleon. Als Napoleon, ja. <laughs> en de, en de, de volgende vraag is, want de, de Fransen zijn natuurlijk met die grenzen nogal bezig... en Schengen staat hier en daar onder druk. K kun je gewoon uh, met z'n 23 op een paard in een, een 19e-eeuwse kostuum uh, de grens over? Ja, nou ja, als je een Schengenvisum hebt natuurlijk wel. Dan, dan ben je, als, je eenmaal ben, als je eenmaal in Polen bent, dan uh, kan, je naar, uh, kan je doormarcheren naar Parijs. Dus dat is, dat is eigenlijk niet meer het probleem. Ik vraag me alleen af of ze uh, vreselijk goed hebben georganiseerd... Uh, met verse paarden en dat soort zaken. Maar vergeet je niet, hè, dit is onderdeel van een, uh, van een door de staat gedirigeerde propaganda... Ja. om het Russische patriotisme te onderstrepen. Kijk eens, wij en onze geschiedenis, wij zijn altijd onoverwinnelijk geweest. En nog eventjes een boodschap van Poetin. Meng je vooral niet in de interne gebeurtenissen van, van Rusland. Zouden ze weten, die kozakken dat de gemiddelde Franse gendarme... hetzelfde karakter heeft? <laughs> nou, ik vrees dat ze geen Frans spreken. <laughs> en nou, Alleen Russisch met een zeer zuidelijk, uh, zuidelijk accent. Ja. Het, het, wordt een, het wordt een hele interessante conversatie daar in Fontainebleau. Biesteren kunnen ze zoals wel zeggen. Uh, Absoluut, bistro, dat zal weer uh, veelvuldig worden herhaald. Goed. Peter, Damkoer, ik dank je zeer. Uh, en je hebt er ook een boek over geschreven, hè? over die hele gebeurtenis, geloof ik, als ik uh, Ja, zeker, ja, zeker. Daar begint de geschiedenis van, van slavens. Ja. Uh, en, en, en de geschiedenis, dat is een van de moeilijkste onderwerpen die je in Rusland kan bedenken. Want de Russische geschiedenis... Alles wat met overwinningen te maken heeft, daar zit altijd of weer een zwarte kant aan. Hans op de hoogte van de voorbereidingen van de feestelijkheden in oktober. En ik ben benieuwd naar jouw rollos en Napoleon. Dankjewel, Peter Koer. Straks, dames en heren, de G20 komt bij elkaar om een wereldwijde voedselcrisis te voorkomen. En verkiezingen in Venezuela. De oppositie kan het Hugo Chavez eindelijk eens een keer moeilijk gaan maken. Zometeen in Goedemorgen Nederland.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 Dit is Radio 1.